Kwad is een plant met een lichtstimulerende werking. Sinds een jaar is de druk illegaal in Nederland. Kwad wordt veel gebruikt in landen als Kenia, Somalië en Jemen. Het weer, de trekken weg. Wiet is vannacht iets afgenomen. En met 9 graden is het heel zacht. Overdag schijnt eerst de zon. tot 10 tot 13 graden. In de middag en de avond steeds meer bewolking. En de kans op regen neemt dan toe. Dit was het NOS-journaal. Radio 1. Eyo. Dit is De Nacht met Miranda van Holland. Een hele goede nacht. En terwijl Linda van Hes, lokaal politicus in Castricum en verkiesbaar binnenkort voor de VVD, de studio verlaat... stort ik mij op een volgend onderwerp. Groningen. Er gaat niets boven Groningen. Zo luid de leus. Maar het lijkt niet zo goed te gaan met onze noordelijke provincie. Aardbevingen, ontslagen, leegstand, hoge werkeloosheidscijfers... en bevolkingskrimp. Wat te doen met Groningen. We gaan er vannacht twee uur lang over spreken. Dat doe ik met twee Groningen-liefhebbers. In de studio cabaretier en Groninger Arno van der Heijden... en uh, bewonersondersteuner Jaap Huurman. Ook dit uur de nodige live-muziek van Jansje uh, Procé. Dat later. Dus eerst uh, Groningen. Uh, mag ik je vragen om lekker aan te schuiven? Want uh, uh, je komt nu binnen... Uh, uh, Um, Arno, je wordt, tenminste ik heb een beetje de Google op je... chansonnier, presentator en spreekstalmeester genoemd. Ja, dat doe, dat doe ik zelf. Dat doe je zelf? Oh, dat verzin je ook allemaal <laughs> zelf? Ja, ik denk dat, dat andere mensen het boven Misschien dat zeggen. je dat van mijn website hebt gehaald. Ja, ja, ja, ja, ja. En anderen zeggen dat dan braaf na. En, dan, dat is dan, en op dat moment ben je het. Dat is eigenlijk heel goed. Dat is heel mooi. Uh, uh, Jaap, man. Ja, man, schuif lekker aan. Okay. Kom lekker binnen. Ja. Goedendag, Arno. Heel fijn, welkom. En zo gebeurt het hier allemaal live op de radio. We gaan het hebben vannacht over uh, uh, Groningen. Het lijkt alleen maar kommer en kwel. Is deze provincie nog te redden, heren? Um, daar wil ik met jullie over praten. Maar ik vind het ook fijn als uh, de nachtelijke luisteraar uh, uh, meespreekt. Misschien ligt u wakker, misschien ligt u wel wakker... omdat u in Groningen woont en dat u denkt... Hoe moet het verder met mijn Groningen? Praat vannacht mee hierin. Dit is de nacht. 0801121. Komt u uit Groningen? Of heeft u er ooit gewoond? Komt u er graag? Uh, wilt u meepraten over Groningen? Gaat er nog steeds niks boven Groningen? Of moet er toch heel iets gaan veranderen in die provincie? Willen we het nog kunnen redden daar? 0801121. Maar eerst eventjes wat muziek.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 Someone You got a fast car, I got a job, that pays all our bills Install, drinking stay at the barn, some more your friends and you do, your kids. I'd always hope for better. But maybe together you and me find it. I got no plans, I ain't going nowhere. So take your fast car and keep on driving.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 Ascar, prachtige plaats van Tracy Chapman. Had ik ooit uh, op vinyl en uh, ik herinner me bij deze weer... dat het het laatste nummer van kant A bleef hangen. Dus elke keer als ik dat liedje dan hoor... Uh, dan ...ben ik geneigd te denken dat het een verkorte versie is... ...omdat ze bij mij constant dezelfde zin bleef zingen. Goed, uh, tot zover Tracy Chapman. We hebben het vannacht over Groningen. Groningen is volop in het nieuws. Um, 10% extra gaswinningen van de Nederlandse aardoliemaatschappij ...waren ook vanavond weer in het nieuws. In om precies te zijn. En de Groningers die verwachten dat onze minister wat gaat... Doen op het gebied van veiligheid de waarde van uh, uh, uh, hun bezittingen, de veelgehoorde reactie van Groningers, je kunt ons niet kaal plukken uh, en uh, ons letterlijk met de brokken laten zitten, want uh, brokken die vallen er. Um, Arno, uh, jij bent uh, een Groninger. Hoe is dat op dit moment? <lacht> Doet het een beetje zeer? <lacht> nee, nee, dit valt allemaal reus mee. Ja? Ik woon in een prachtige provincie en daar zijn nu wel wat, uh, wat, wat problemen, maar ik ga er vanuit dat die allemaal opgelost worden. ja. Oh, heel positief. Nee, dat, dat, dat, dat is fijn. Ik had die indruk daar dus straks niet toen ik het nieuws weer keek. Dat ik dacht, oh. Ja, maar er zijn nu ook wel problemen. En ik, ik sta ook wel een beetje achter die, uh, die, die protestbeweging die is ontstaan. Mm -hmm. Ik vind ook dat als de, als, als de NAM daarvoor miljarden uithaalt en de staatskas daar door gespekt wordt, dat de problemen ook opgelost en betaald moeten worden. Ja. En, uh, en dat mensen wat ongeduldig worden, dat begrijp ik ook. Maar op, op, op den duur komt dat goed. Je bent een optimist. Ja, maar dat, dat, dat, is ook, dat is ook de enige manier waarin je in het leven kunt staan. want anders dan, dan wordt het niks. Uh, uh, nee, dat is waar. Nou ja, ik, ik ken heel veel mensen die niet optimistisch in hun leven staan. ja, misschien wordt je een mee. beetje zuur met de tijd. Dat is misschien waar. Als je, als je ziet wat er zo uh, gebeurt in Groningen. Uh, gaat dat je aan het hart? Ik bedoel, raakt dat je? Ben je, daar, ben je betrokken? Nou, enigszins wel. Kijk, ik woon in de stad Groningen. En ik kan wel heel brutaal zeggen, we hebben daar geen bars last van. Ik woon net op het laatste stukje van de hondsrug. Dus wij staan nog stevig. En daarna wordt het blubber. Ja. Maar uh, ik, heb, ik heb veel vrienden wonen in dat gebied. Ik werk voor Radio Noord, dus we komen vaak met uitzendingen in, in, in dat gebied. En uh, nou, het dagelijks leven wordt daar niet constant door beïnvloed. Maar ik, ik hoor van veel mensen dat ze, de, dat ze de buik wel flink van vol hebben. En dat ze, ook, dat ze ook wel een beetje bang zijn. Ja? Ja, ja, ja. Als je, als je echt daar in die omgeving van Lopperson woont... Dan, dan word je niet blij als je, als je weet dat er nu eigenlijk gewoon toegegeven wordt. Er kunnen aardbevingen komen die... Misschien wel vier, misschien wel vijf, misschien wel zeven op de schaal van Richter gaan. Ja, en ik hoorde vanavond dat, dat, het, dat het, uh, uh, uh, het getal op de schaal van Richter uh, niet alleen zozeer hoger is, maar dat de impact groter is omdat de aardbevingen dichter bij het aardoppervlak plaatsvinden in plaats van dieper. Dus als er in mijn stad Utrecht een aardbeving twee op de schaal van Richter plaatsvindt, is dat een ander verhaal dan in Loppesum. Nou, je hebt er verstand van. Hè? Nee, helemaal niet. Ik zit echt heel goed iemand na te praten. Ja, en het voor ik... mij is nieuw, maar ja, het zou, nou, nog maar ja, erger. Ja, ja, sorry, ik wil het niet <laughs> nog moeilijker maken. Oh, Lieve hemel zeg. Ach, ach nee. Maar er gebeurt ondertussen ook al wel heel veel hoor. Ik vind het leuk dat we eventjes vertellen hoe slecht het allemaal gaat. Maar vanaf die eerste die waarbij op een gegeven moment ook... Er staat, staat ook in de krant steeds, ja, al decennia lang weten we dat, uh, dat de gaswinning aardbevingen veroorzaakt... Nou, dat is nog niet eerder hardop gezegd, volgens mij. Nee, dan. Dat volgens mij ja, durft er terug. niemand dat te doen. Nee, maar nee. we wisten het klaarblijkelijk wel. Nou ja, Oeh. goed, vanaf dus dat, dat het bekend is... zijn er al heel veel mensen heel, heel uh, bedrijvig in het repareren van die aardbevingsschade vriend van mij heeft een klussenbedrijf, die doet ja, bijna niks anders meer. Ja, je kunt er natuurlijk Echt, kijk, ook in gaan klussen. heb geen tijd meer bij mij te komen, want hij is constant met die, met die aardbevingsschade bezig. Oh, dat is natuurlijk ook waar. Um, er wordt ook vannacht meegepraat via de telefoon 0800-1121. Gaat er niets boven Groningen? Komt u uit Groningen? Wilt u meepraten vannacht over Groningen? 0800-1121. Uh, Anderlijn, meneer Jansen. Uh, ja, goedemorgen. Maar wel. Uit de provincie Groningen. In dit geval uit uh, Oosterwold. Oosterwold? Uh, dat ligt even boven Winschoten. Ja? En officieel is dat helemaal geen gebied waar aardbevingen zijn... maar dat is onzin, want wij zitten hier uh, geografisch tussen twee aardgasputten in. Ja? Uh, ten eerste is het zo dat ze totaal uh, inmiddels al 250 miljard euro... uit de Groningse bodem hebben gehaald... Er is ooit een infrastructuurfonds ingesteld uh, uit de aardgasbaten. Daarvan heeft de Randstad 82% genoten inmiddels. Limburg 9, het oosten van het land 4, uh, Brabant ook. En Groningen, Friesland en Drenthe slechts 1%. Oeh. Dat is op zich al heel zuur, dat is verzeemd. Ja. Vers 2, in het afgelopen jaar is het in de provincie Groningen toch wel heel duidelijk geworden. dat als we uh, dit blijven toelaten hier in Groningen. dat uh, Den Haag Groningen domweg de grond in boort, letterlijk. Mm -hmm. En ja, voor mij ligt er een hele simpele oplossing. Ik heb dat ook wel eens op Radio Noordweg gezet. Kosovo heeft bewezen als kleiner deel van een land. ...mag je jezelf ten alle tijde uh, uh, onafhankelijk verklaren van een ander land, een grote gedeelte. Dat is uh, toen toegestaan door, uh, weet ik veel, het Wereldhof in Den Haag. Anders was Kosovo niet zelfstandig geworden. Dus dat zou Groningen ook kunnen voorstellen aan Den Haag. Nou, er wordt geknikt hier in de studio. Uh, dat kun je natuurlijk niet zien, meneer Jansen. Maar uh, mijn andere gast, Jaap Huurman, uh, uh, die, die zit te knikken. Uh, ben jij een groot voorstander van... Uh... Nou ja, waar ik een groot voorstander van ben... dat is met een groot woord uit te drukken zelfbeschikkingsrecht. Uh, en dat begint in de dorpen, dat begint uh, in de stadsbuurten... dat begint daar waar de mensen elkaar kennen, in hun eigen woonomgeving... Mm -hmm. Uh, concreet voorbeeld, het was niet een geologische aardbeving, maar een bestuurlijke aardbeving. die probeerde aan Ganzen Dijk een einde te maken. Ik ben ja, uh, be ja, ja. betrokken geweest bij uh, het maken van het bewonersplan. Uh, dat gingen we allemaal samen doen. Ik heb gelogeerd uh, als Arnhemmer, uh, eigenlijk als een soort immigrant in Groningen terechtgekomen. en gelogeerd in Hotel Ganzen wat ze noemden die leegstaande <lacht> woning. die we konden gebruiken als een vergadercentrum. Uh, uh, uh, Um, uh, wat we daar geleerd hebben is van, uh, als je het met z'n allen wil... Uh, en, en als je het met z'n allen doet, hè, dan kan de buitenwereld niet om je heen. Mm. Uh, dus het is niet zozeer de toverspreuk van... Uh, we verklaren ons even onafhankelijk à la Kosovo. Nee, we beginnen er gewoon mee. Uh, en uh, nou, dat raad ik dus gewoon ook de dorpen aan... Uh, in de rest van de provincie Groningen. Uh, uh, ga bij elkaar zitten en kijk hoe je uh, het beste gezamenlijk... Kunt overleven hoe je met een mooi plan eh, iets nog beters kunt maken van je dorp en natuurlijk hebben we daarvoor de buitenwereld nodig en natuurlijk hebben we daarvoor de aardgasbaten nodig en natuurlijk niet eh, met de fooi die nu door de commissie hmm. Meijer is aangeboden want dat vind ik echt eh, peanuts. Eh, eh, maar we zullen als, als, als regio althans eh, dat raad ik de mensen aan we zullen als regio eh, een groter deel moeten pakken. He, van datgene wat er onder onze eigen bodem ligt. Nou ja, en dat heet dan een soort van zelfbeschikkingsrecht. Hmm. Uh, afgelopen zaterdag in maar... de NRC, prachtige kop. Ja, ja, je, je gaat heel hard hoor, Ja, we, okay. we hebben twee uur de tijd. Dus, okay. dus adem in, adem Aadem uit. uit. Want, uh, we ik ben we hebben... mijn eigen uitbezing Ja, bezig. ik Sorry, merk ja. het. Ik merk het, er komt een energie hier vrij. <laughs> maar we hebben echt ruim de tijd om, om, om echt letterlijk de diepte nog, uh, nog in te gaan. Maar ik wil ook nog eventjes... Meneer Jansen, mag ik u bedanken? Uh, nou, ik, ik, ik was nog niet helemaal uitgepraat. Als oh. dus dat uh, mag, als we toch even de tijd hebben. <laughs> Grijp uw kans. Zeg het uh, maar. Kijk, uh, het lijkt mij heel reëel dat de provincie Groningen... nu we dus zo weinig hebben gekregen al die tijd... en de huizen hier scheuren in mijn huis. Ik woon dus even boven Windschoten, Daar is ook een scheur ontstaan. En die uh, kan ook uitsluitend te maken hebben met... Met andere woorden, onze huizen mogen in elkaar zakken. Uh, meneer Kamp die maakt een hele grote stommiteit... door de ALDEL A veel te hoge energietarieven te rekenen. Want ja. in Duitsland, de ALDEL, die gebruikt dus 75 miljoen uh, euro per jaar aan stroom. Ongelooflijk. In de Nederlandse ja. tarieven. Ja. Heel veel nou zo. praten ze over een kabel die ze willen leggen naar uh, Duitsland. Want daar scheelt dat 20 miljard. Uh, uh, sorry, 20 uh, mm -hmm. miljoen euro per jaar. Mm -hmm. En daarmee zouden Alde al prima kunnen draaien. Nu gooien ze 800 mensen op straat en meneer Kamp zegt ik ga ze niet redden. Wat denkt u nou? Uh, het gaat om 40 uh, uh, miljoen die ze nog nodig hebben... om in die twee jaar tijd die kabel aan te leggen naar Duitsland. Yeah. Wat denkt u dat het eerste jaar van 800 man WW gaat kosten? Dat overstijgt die 40 miljoen rijkelijk en dan praat ik nog maar over het eerste en niet over het tweede jaar. Dus het is natuurlijk een waanzinnig idee, want meneer Kamp kan gewoon niet rekenen. Want, want u en ik betalen dat samen en nou komt er nog een grap bij. Nu blijkt ook nog dat alle schade die door een NAM, de NAM, wordt veroorzaakt. Denk erom, de NAM, dat is de helft Shell en SO en de helft staat, hè. Dat zijn aandeelhouders. Mm -hmm. Dus die gaan hun gas, wat ze oppompen hier. gaan ze verkopen aan Gasterra. Uh, de vroegere uh, gasunie. Uh, daar verdienen ze al aan de verkoop aan zichzelf. Uh, vervolgens, als de NAM schade gaat uitkeren. dan blijkt, dat is recentelijk bekend geworden. van elke euro. die de, uh, de NAM dus moet betalen aan schadevergoeding. betaalt de staat 66 eurocent. Met andere woorden, dan gaan wij dus ook nog eens een keer mee betalen... via de belasting aan de schade die dus aan onze panden... en aan onze provincie wordt veroorzaakt. Daar komt nog bij... Als ik in een andere provincie zou wonen, zou ik er met geen haar op mijn hoofd aan denken om naar Groningen te verhuizen. Mm. Want het, het is in het hele land al heel lang bekend, met andere woorden. Normaal, Den Haag boort dus Groningen finaal de grond in. En dan zeg ik, nou dan zou meneer Max van den Berg kunnen zeggen tegen Den Haag. Wij verklaren ons onafhankelijk of wij hebben recht op 25% van de revenuen. Ja. Om even om te beginnen de schade in te halen. En tegelijkertijd de huizen aardbeving bestendig te maken. Ja. Uh, uw punt is duidelijk. Dank u wel meneer Jansen. Absoluut. En een hele goede nacht. Want ik zo, zo, wil eventjes uh, naar uh, uh, mijn derde gast vannacht. Daar zit je. Uh, Jansje, Jansje Procé, zeg ik dat goed? Is ja, dat, je naam? dat klopt. Ik, ik had jouw achternaam nog nooit gehoord. Procé. Procé. Ja, komt uit... Uh... Frankrijk oorspronkelijk. Procet. Voilà. Ja. Je bent uh, uh, ook een Noorderling, alleen ja. niet uit Groningen. Jij bent... Nee. Jij komt uit Friesland. Ik kom uit Friesland. Geen last van aardbevingen? Nee, nee, ik geloof het niet. Nee, Nog nooit één meegemaakt. Nee. Dus, uh, nee. Oh, nou ja, ja, ja, houden zo zou ik zo <lacht> zeggen. Ik ben blij dat je er bent. Uh, je bent niet alleen, wie heb je meegenomen? Ik heb uh, Jolijn Goethals meegenomen op piano. Heel fijn. Welkom Jolijn. En uh, Mark Schimmel op gitaar. Ook heel erg welkom, Mark. Want voor de duidelijkheid, uh, uh, jij uh, uh, uh, komt die spelen. Ja. En daar ben ik heel blij mee. Wat ga je als eerste voor ons spelen? Like it should have been. Like a what? Like it should have been. Like it should have been. Oké, okay, sorry, ik moet even schakelen. Gronings, Engels, het wordt allemaal heel... Erg oh, kunnen. oh, ik nog geen Groningen. Oh. Oh. Dat komt straks nog Nou, dat accent dat zit er dik in. Hoef je niet over in te zitten, Arno. Mag ik je vragen om uh, achter de andere microfoon plaats te nemen, Jantje? Dan uh, ga ik je trachten zo professioneel mogelijk aan te kondigen. Daar uh, verdien ik tenslotte ook mijn geld mee. Um, ja, jij bent op je plek. Heel fijn. Dit is Jantje Procé uh, live. Like it should have been. Mm. It's just passing by, seagulls fly and Now it's your turn to walk among the hope that's been around Tidal waves, they come and go But not this time, in this moment you feel The open wound begins to heal and it's the world like it should have been all the time These mythical places in time and space you won't leave behind It's the world like it should have been all the time Just take it in your hand, don't let it slip You can put it in your drawer and take it out when you got no grip When you got no grip, when you got no grip Got no grip. The one you love is by your side. He's holding tight. The lonely days have gone by like the clouds they're blown away. The sky's now bright, no storm in sight. It sure will roar, but then you'll know your way, 'cause you've seen it all before.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 got no grip only got no grip only got no No When you got no grace. Dank je wel, Jansje Procé. Uh, zometeen uh, meer live van jullie, dank je wel. We hebben het vannacht over uh, Groningen. En uh, er bellen niet alleen Groningers, maar ook Ton. Ton uit Zeeland in dit geval. En hele goede nacht, Ton. Dag. Hallo. Ja, ja wat, wat ik een beetje mis in, in jullie programma... en dat heeft met jullie eigen zender te maken... is de ethische kant van, uh, van dat probleem. Dus als, je, als, je, als de overheid het over energie heeft... en dan denk ik uh, uh, groter dan Nederland, dan is er alles, alles uh, mogelijk en, en, en verantwoord. Hè. Dus denk aan uh, Irak, daar was energie te halen voor onze wereld, denk aan Afrika, dat is mm -hmm. energie te halen. Als je dan weer denkt aan kernenergie en de problemen er rondomheen, dat is allemaal verantwoord. En ik denk dat je jezelf dus af moet vragen of dat allemaal wel mag. Dat onze grondstoffen die, die verdwijnen langzamerhand... omdat wij veel te veel gebruiken. In Groningen zie je daar nou effecten van. Een jaar geleden zeiden ze... Nou, dat is niks aan de hand hoor. Als je dat gas eruit haalt, die grond die blijft goed. Nou ja, zo'n jaar later zie je dat, dat de overheid helemaal fout had. En alleen maar omdat de overheid ons... ons uh, genoeg voldoende energie wil geven en wij... Wij gebruiken te veel energie. Dus als je naar een oplossing zoekt, moet je daar beginnen. Dus je moet jezelf afvragen: mag het allemaal wel? Mogen wij zomaar die grondstoffen uit die aarde halen? En die eerder die, die meneer hadden net over Groningen, die moest zich afscheiden. Nou, Groningen is een onderdeel van Nederland. En het enige zinnige wat die meneer zei, dat die dorpen bij elkaar moesten gaan zitten om plannen te bedenken. Nou, dan moet die overheid die hebben we daarvoor gekozen. Die overheid moet bij elkaar zitten met de Nederlanders om te kijken hoe wij minder energie kunnen gebruiken, hoe wij minder druk leggen op onze natuur en op onze samenleving. Kijk, in Irak, dat is het beste voorbeeld. Als je als je gas nodig hebt en olie, dan maak je gewoon een oorlog. Mm -hmm. Je ziet wat er van gekomen is. Ton, er wordt heel, uh, heel heftig uh, geknikt hier in de studio. Uh, wil je reageren op, uh, op Ton, uh, Jaap? Ja, heel graag. Uh, kijk, de energiebesparing, want daar heeft hij het over... Die, die, die moet beginnen in je eigen woonomgeving. En dat kun je dus ja. ook met elkaar doen. Uh, en, en natuurlijk hebben we de overheid nodig... als we zelf in dorpen, in stadsbuurten plannen gaan maken. Uh, maar de energie, om het even, woord maar even symbolisch ook te gebruiken... die moet uit, in, in, in beginsel van onszelf komen... Uh, en de, je ziet ook een heleboel dorpen en stadsbuurten nu aan de gang zijn... met uh, te kijken hoe ze hun eigen duurzame energie kunnen produceren. Hè. Veel meer met, met zonnepanelen, uh, dorpen die zelf aandelen nemen in een windmolen. Mm. Uh, uh, en inderdaad, ik ben het helemaal met, met Ton eens... Uh, we moeten af van het gebruik van die fossiele energie... En we moeten af van uh, het uitbuiten feitelijk uh, van, van, van die aardbol. Uh, ook volgende generaties moeten er nog van gebruik kunnen maken. Uh, en als we nu geen kentering organiseren uh, dan, dan is het einde snel uh, in zicht. Ja, maar zoals zo vaak, als het uh, uh, de nood aan een man is, of als het over geld gaat, dan, uh, ja, dan is het de, de ethische kant van uh, van dergelijke discussie, die, die sneeuwt. Is ja, die sneeuwt onder. Die, die verdwijnt ja, inderdaad. Ja. Dan. Dat is dat is echt schandelijk. Ja, ja. Daarom noemde ik ook Irak. Dat is een fantastisch voorbeeld hoe het helemaal fout kan gaan. Ja. Obama is een fantastische president. Maar ja, onder hem. Hij doet nu ook helemaal niks in Irak. Terwijl hij wel zou moeten ingrijpen. want ja. ze hebben dat, Wij, onder wij, de moderne westerse wereld, hebben dat veroorzaakt, dat probleem daar. En we laten die mensen met dat probleem zitten. En dat is, dat is echt schandelijk. Tom. Maar waar ik voor hey. wil waarschuwen, dat is dat we het probleem zo groot maken... Dat, dat, dat we, laat ik maar zeggen, te nietig zijn om er iets aan te kunnen doen. En nee, nee, nee. daarom probeer ik die problemen, maar ook de oplossingen... Lokaal. te verplaatsen naar datgene wat je wel kunt overzien. Ja. En dat is je dat eigen is dorp, goed. dat ja. is je eigen buurt. Ja, dat is natuurlijk goed, maar je moet dat, dat de andere, wat ik aanraad, dat moet je wel goed in, in de gaten houden. Tuurlijk. Want dat, kijk, we hebben dit jaar hebben we ook de, de, de herdenking van de Eerste Wereldoorlog... Nou, dat, als, je, als je die verhalen leest, de, de, hoe mensen toen naar het front zijn gestuurd, omdat de overheid geen enkele mens in die mensen zag. Dat mm. was gewoon vlees, voor God, die weer een paar duizenden tegenaan. Ja. Dat, dat bedoel ik. We ja. dus moeten iets, iets beter naar onszelf kijken... dat we mens zijn en dat we onszelf als mens hebben gedragen... in een wereld die, die we cadeau hebben gehad... en die we niet kapot moeten maken. Ton, je punt is duidelijk. De ethiek moet wel degelijk een rol spelen in, in deze hele discussie. Hartelijk dank. Uh, Arno, je bent uh, uh, cabaretier. Je speelt de Groningen een, een, een grote rol in jouw performances? Uh, geen grote rol, maar, maar ik neem het wel mee. Dus ook als ik elders in het land speel... Dan, uh, dan, dan is het onderdeel van het verhaal dat ik uit Groningen kom... en ook diezelfde avond weer terug moet naar Groningen. En ja. wat mensen uit de rest van het land van Groningen denken. Uh, en hoe ver jullie dat vinden. En anders horen ze wel aan jou stem. <laughs> ja, het is ook wel duidelijk. Ja. <laughs> ik zing ook een, een, een, een, een plat Gronings liedje in de voorstelling. Dat geen mens verstaat, maar doordat er veel beelden <laughs> bij zijn... wordt het toch wel duidelijk waar het over gaat. En als dus je het, dat speelt, dan, het speelt een rol, ja. En als je dat in Groningen zingt, in de provincie, verstaan mensen dat daar dan wel? Dat is wel toch. hopen. Is het zo <laughs> plat? dat het, Ja, nou ja, geen idee. Dat zou, zou toch zomaar kunnen. Hey, is er zoiets als dan als Gronings humor? Uh, ja, dat vind ik wel. Ja, er is wel... De, de, er zit, ach, zijn, de, de clichés kloppen wel een beetje, hoor. Groningers zijn behoorlijk nuchter. Uh, soms wordt dat verward met stug. Uh, dat, dat, dat is ook soms een klein beetje zo. Maar als je daar even doorheen geprikt hebt, dan, dan, dan hebben ze wel een mooie... Mooie humor. Uh, heel kort. Wat is dat typisch Groningse humor dan? Ja, er is jarenlang een programma op, de, op Radio Noord geweest, de, de Stamtovel. Op zaterdagochtend en dan zaten oude mannen aan een, staam, aan een stamtafel. Ja, ik heb hier vaker over gehoord. Dat zal wel eens een echt ja. beroemd en berucht programma. Dat heeft ja. jaren gedraaid. En daarin werden elke zaterdagochtend echt moppen verteld. Ik weet, ik weet niet of dat typisch Groningse humor is, maar. Uh, uh, het, het soort moppen is in elk geval achter Ach, het is altijd vreselijk als je een mop moet vertellen. Ah, wat, is de, uh, uh, wat is de snelste weg naar, uh, naar, naar dat of dat café? Uh, vraagt die man: ben je, ben je lopend of, of ben je. Uh, nee, ik vertel het nog ook, kan hij me nog verkeerd ook, ik kan hem geen mop vertellen. Hoe kom ik het snelst <lacht> bij meneer Jansen in Oostwold? Ben je met de auto of ben je met de fiets? Ben je met de auto? Ja, dat is het snelst. <lacht> Dat is gewoon niks, oké. Okay. Het, uh, het is me duidelijk. We gaan naar de telefoon. Uh, Ineke. Uh, Ineke uit Winsum. Ja, goedenacht. Hallo, goedenacht. Ik spreek met Ineke in Winsum dus. Het gaat om mijn dochter, die woont in Zand. Een hele jonge weduwe, net in de 40. Drie studerende kinderen. Ja? Had haar huis al te komen dat ze het niet meer op kan brengen. U weet het, na 1950 geboren is er geen uitkering of wat dan ook. Dan heeft ze vreselijke aardbevingen over haar heen gehad. Zij slaapt zelfs beneden, de kinderen boven. Dan is het al van hoe heden, hoe loopt dit af? Het is tot op heden nog niets aan gedaan. Ze werkt 60 procent. Dan mag u vertellen hoe het verder moet. Nou, dan gaan we even kijken of, of, of er iemand in de studio daar een, een passend ja. antwoord op heeft. Ja, dat ja, ja. stand... Sander ligt, Sander ligt onder de gemeente Loppersum. Ja, ja, duidelijk. Nou ja, wat het antwoord daarop is dat, nogmaals, het is heel verstandig en noodzakelijk dat je in zo'n dorp jezelf met anderen gaat organiseren, zodat je het niet alleen maar ziet als een probleem van jezelf. Maar dat je het met elkaar probeert aan te pakken. Wat heel verstandig is in het geval van deze jonge weduwe, van uw dochter, is dat er een goede taxatie wordt gemaakt van het huis, zodat we. Uh, uh, duidelijk het verschil zien in waarde van wat het huis uh, waard was... Uh, voorafgaand aan de aardbeving en toen er nog helemaal niks met het huis aan de hand was... Uh, en welke schade er nu aan toegebracht is. En dat moet je op een goede juridische manier verankeren... opdat je, uh, laat ik het maar zeggen, stevig staat in de onderhandelingen die je nogmaals met z'n allen aan moet pakken... Hè, tegenover de autoriteiten, tegenover die NAM, tegenover eh, de mensen die zegt, moeten zorgen voor jullie die Je zegt juridisch Hoe werkt dat? Wat, wat moet je daarvoor doen? Nou ja, ik ben in contact met een uh, Johan van olde uh, stichting Dat is een, een, een, een bureau wat zich in het algemeen bezighoudt... met uh, schadeplannen uh, plan, uh, te maken. Dus uh, in hoeverre worden bewoners geschaad door de plannen van een gemeente? Nou, daar, daar, daar praat je in feite hier ook over... Ja. Uh, wat je daarvoor moet doen... Hè, dat is dat je door een notaris en door een advocaat... en door een, een jurist uh, gefundeerde taxaties maakt... Mm -hmm. uh, van de waarde van jouw huis... en uh, voorafgaand aan uh, de aardbevingen... En, en wat het nu aan schade is toegebracht. Uh, dus, dus dat soort instrumenten uh, moeten de bewoners uh, met z'n allen... Uh, gaan inzetten om, uh, om, om, om te kijken van... Hey, hoe kunnen we zo stevig mogelijk staan... zo meteen in die onderhandeling met die andere partijen. En met z'n allen. Exact. Dat is belangrijk. Uh, uh, Ineke? Ja? Uh, kan je hier wat mee? Ja, nou dan, dan zegt u juridisch notaris. Kijk, als er aan het eind van je financiën zit... Hm. wie gaat die kosten betalen? Nou ja, dat, bedoel, laat die mevrouw contact met me opnemen... en we gaan kijken hoe we daar een mouw aan gaan passen... Het mag natuurlijk niet zo zijn eh, dat mensen in Groningen... zich eerst enorm in de schulden moeten gaan zitten steken... Eh, voordat ze aan de oplossing van hun problemen kunnen gaan werken. Dus, eh, nou ja, Die commissie Meijer die heeft wat geld in het vooruitzicht gesteld. Ik heb al eerder gezegd, ik vind dat peanuts. Eh, dat zijn veel te lage bedragen, zeker als je ziet... Eh, wat er per huis dan eh, besteed zou kunnen worden. Yeah. Eh, maar het is een begin. Uh, en uh, uh, als, als we het met z'n allen gaan organiseren... En ik ben bereid om mijn handen jeuken, heb ik al gezegd... <gülpij> uh, om ook uh, in andere dorpen in Groningen aan, aan de gang uh, te gaan. Uh, als, we dat, als we dat met zo'n dorp, bijvoorbeeld Winsum, uh, doen... Uh, dan, dan denk ik dat we uh, een stuk verder kunnen komen... dan wanneer we, uh, ja, laat ik maar zeggen, alleen maar uh, op onszelf blijven zitten... en constateren van jeetje, uh, het, het einde is zoek. Hey, ik denk dat die, ja. die dochter van mevrouw uit uh, Winsum, die woont in het Zand... Die, ja, die, die, heeft, die heeft zelf de problemen groeien boven haar hoofd... en die is niet in staat om zoiets te organiseren. Nee. Dus er zijn inderdaad even wat mensen nodig... die exact, uit die gemeenschap ja. met elkaar uh, zo'n plan opstellen. Ja. En, en Meneer Jansen uit Oostwold die, die doelde volgens mij ook veel meer op... Uh, we zeggen tegen Den Haag dat we net als Kosovo volledig zelfstandig worden... en dat gas is van ons of van iemand anders. Dat draaft allemaal wat te ver. Ik vind wat, wat jij benoemt... Ja is de, de structuur waarbinnen we leven... die hoef je niet aan te pakken. Je moet alleen je eigen kleine omgeving... je moet voor jezelf opkomen en je kunt een heleboel dingen zelf organiseren. En we moeten net als Gans Dijk dat destijds deed... zelf een plan maken, zodat we een perspectief zien van... verdorie, dit is de richting die we op moeten... en zo gaan we het met z'n allen aanpakken. Kijk, hij was... Het huis was al getaxeerd omdat hij al te koop stond voor de aardbeving. Nu zit hij al 60.000 daaronder. Dan begrijpt u wel wat de hypotheek gaat doen. Dus er zijn problemen die gewoon niet opgelost kunnen worden. En waar we ook vragen, of we komen gewoon niet verder. Uh, Ineke, weet je wat te doen? Uh, blijf eventjes nog aan de telefoon hangen. Geef ik even de gegevens uh, uh, uh, van Jaap Huurman door aan, uh, aan mijn regisseur. En die kan dat dan eventjes aan je doorspelen. Kunnen jullie buiten deze uitzending een keer contact met elkaar opnemen en hier uh, uh, nou ja, misschien over praten? Jaap is in ieder geval bereid om, om je te helpen, dus ik hoop dat je er wat aan hebt. Nou, dat is hartstikke fijn. Heel goed, ja. uh, blijf eens even hangen, hè, Ineke? Oké, okay, heel goed. Ik, dank u wel. Dag. We praten deze twee uur over Groningen. Er is veel te doen om uh, onze prachtige noordelijke provincie een heleboel uh, problemen. Um... Praat vannacht mee, dat kan via de telefoon 0800-1121... of stuur een mailtje naar nacht.eo.nl. U kunt ook op Twitter reageren, dat doet u met hashtag D-I-D-N. En dat staat voor dit is de nacht. Maar bellen is verreweg het makkelijkst. 0800-1121. Gaan wij nu eerst eventjes naar een plaatje luisteren... Uh, van de prachtige Stevie En dit is haar Poetry Man. Can't tell by your look on my face But no one sees the flame That keeps me up at night I'm dreaming Colorful Vivian en a Poetry Man. we praten vannacht over Groningen. U kunt meespreken, uh, deze is twee uur, de 0801121. Uh, mijn gasten vanavond uh, vannacht zijn Jaap Huurman en Arno van der Heijden. Arno, um, je zegt, ik, ik woon in Groningen, maar je bent geboren op het Gronings platteland, toch? Nee hoor, nee, nee, in de stad Groningen. Maar mijn ouders zijn allebei Brabanders. Die woonden voor de studie van mijn vader een jaartje of zoiets in Groningen. Mm -hmm. Daar ben ik geboren. Maar daarna heb ik nog, voordat ik aan de middelbare school... Ik begon in Apeldoorn, Rosmalen, Den Bosch. Je bent overal geweest. Ik heb op drie lagere scholen gezeten. En toen, ongeveer toen ik naar de middelbare school ging, eindlagere school... gingen we in Winschoten wonen. Winschoten. Voel je je wel in Groninger? Want uh, dit, uh, dit klinkt heel eclectisch. Uh, ja, dus, ik heb ook niet echt het gevoel van, van roots. Maar uh, ik woon inmiddels zo lang in Groningen... Uh, uh, dat. Uh, ik heb, het, uh, ik heb het citaat van Couperus gestolen. Zo ik, zo ik iets ben, ben ik een Groninger. Prachtig. Nou ja, je klinkt in ieder geval niet als een Brabander. Laat dat uh, kan duidelijk zijn. Kun je ook? Nee, doe maar niet. Laten <lacht> we gewoon even bij Groningen blijven deze nacht. Hé, hey, uh, vertel me eens. Uh, de onderlinge verhouding tussen uh, Groninger stad en het Groninger platteland. Daar, daar schijnt een verschil tussen, zijn. Ja. Je stipte dat daar straks al eventjes aan. Wij in de stad hebben nergens last van, zei je eventjes. Ja, ja, nou, ja de, de, in stukken van de provincie ook. Maar het is van oudsher, dus uh, uh, voor zover ik daar. ik ben geen deskundige. Maar ik heb het wel een beetje me gekregen. Er is altijd een verschil geweest tussen stad en ommeland. Van, van vroeger uit al was, was de stad was rijk, daar zat het geld. En de ommelanden die moesten uh, uh, leveren. Mm -hmm. En uh, dat zit diep in de genen. Dus het is nog steeds is dat wel een beetje zo. De, de ommelanden, de provincie, ook de steden die daarin zitten, zijn een paar uh, provinciesteden die uh, hebben een beetje een haat-liefde verhouding met de stad Groningen. Ze vinden hem allemaal wel mooi. Ja. Het is ook wel prettig, want het is de, de enige fatsoenlijke grote stad in de omgeving. Ja, maar het is, ze vinden stadjes, wij zijn stadjes, die vinden ze toch ook wel een beetje eigenwijs en te hoog van de toren blazen. Mm -hmm. Ja, ach, ik denk, ik denk dat dat heel vaak in een gebied is van één een, een, een grote stad en veel platteland. Ja. Maar Groningen is, is wel uh, wat uitzonderlijk daarin. Om, om, omdat nou, Assen is een stadje en dan kom je bij Zwolle weer bij een redelijke stad. Ja, hè? En Leeuwarden voor Jansje niet. Ja, heel ja, ja, duidelijk, het staat recht achter. hoor. <laughs> mag dus er ook best op? zijn. Ja. Maar het is een behoorlijk groot ommeland. Ja, klopt. Ja. Dus die kijken altijd met een, met een apart gevoel naar elkaar. Ja. En de pro provinciale bestuur zit in de stad Groningen. En die krijgt het nu in die periode van, van, van al die problemen die er zijn. Met name in de omlanden, uh, Krijgen die het ook voor de kiezen. Want die worden ook als de stads versleten. En zo. Dus ik, ik, ik, we hadden het er net even over tijdens het plaatje. Ik steun alle kritiek die er is. En ik vind het volkomen terecht dat, dat, dat daar uh, geld naar de provincie Groningen moet om het op te knappen uitroepen tot een zelfstandig uh, landsdeel, dat vind ik allemaal onzin. Je moet binnen de bestaande structuren een oplossing zoeken. En uh, Max van den Berg heeft keurig heel diplomatiek gereageerd op, uh, op de brief van uh, Henk Kamp, maar die krijgt dan ook ineens op Twitter en op Facebook zo'n beetje iedereen over zich heen dat, hmm. hij, dat hij beter op kan krassen en dat hij te oud is en dat hij het niet meer snapt. Dat vind ik niet zulke nette vormen van kritiek. En er is zo'n beweging Groningers in opstand ja. die uh, de Facebookpagina. De Facebookpagina. Heel, veel, heel veel reacties ja. in een ik, korte ik, tijd. Ik like hem ook. En, en ik vind ook dat het heel erg leuk is dat ze dat doen. En ik vind het ook goed dat er even, even in de bus geblazen wordt. Yeah. Er wordt opgeroepen om dat netjes te doen. En vooralsnog gebeurt dat ook. Maar dat is, zou voor mij ook echt een absolute voorwaarde zijn. Ik zie dan meer in de, in, de, in de ideeën die Jaap aandraagt. Je kunt in iedere gemeenschap, hoe klein of groot ook... kun je voor jezelf van alles en nog wat organiseren... en je behoorlijk autonoom opstellen. Mm -hmm. Wat die meneer vertelde over... mogen we wel zoveel gas uit de bodem halen? Is het inderdaad wel nodig? Uh, de, de regels zijn aan het veranderen. Jaap heeft er meer verstand van dan ik. Je kunt uh, als gemeenschap... een heel veld van zonnepanelen neerleggen... En, en daar je energievoorziening uithalen. Dat zijn veel leukere dingen dan je kwaad maken op Den Haag. Ja, ja en dat kan ik als, uh, veel constructiever bezig zijn. Is het zo... Dat, Tenminste, dat heb ik wel eens meegekregen. Dat, dat uh, uh, het platteland van Groningen... een beetje als het armeluis achterland wordt versleten. Versus uh, de Groninger stad waar, dan, waar het geld heen zou gaan. Nou, vergeet je, is je dat, niet. Is dat zo? Dat, gedeeltelijk is dat waar. Maar um, um, in Oost-Groningen... Ja? waar niet voor niks het uh, communisme het langst heeft gehandhaafd hand, ja, in Nederland... Ja, ja, ja, ja. daar woonden hele rijke herenboeren... En uh, die lachten ook om de stad, die hadden die, die, die, ha, niks mee te maken, die hebben we niet nodig. En die herenboeren, die, die verdienden heel veel geld, uh, onder andere door hun arbeiders heel weinig te betalen. En vandaar dat het communisme daar ook uh, vruchtbare bodem heeft gevonden. Maar die gingen hun kinderen ook, uh, die, die, die gingen studeren, die gingen naar Amsterdam, die gingen de wereld over. Die kwamen ja. als, als, als, als belezen wereldburgers weer terug in bijvoorbeeld oost Oost-Wold, waar meneer Jansen vandaan belde. Alleen dat is nu allemaal een stuk minder, want ook, ook die hele agrarische wereld is dus totaal ja. veranderd natuurlijk. Ja. Dus er zijn nog een hoop rijke boeren, ook in dat gebied, maar ook een heleboel niet meer. En er staan van die kolossale boerderijen leeg ja, ik in, ken in, het, in het Oldambt. Ja. Uh, maar het is niet zo dat dat een arm gebied is, absoluut niet. Nooit behoefte had om zo'n boerderij in te trekken, Arno? Nee, ik heb wel ooit een paar jaar op een klein boerderijtje gewoond in Zuidbroek, dus een beetje midden in de provincie. Oh, ik, ik dacht dat het misschien ook wat voor mij was, zo'n zo zo moestuin en <laughs> mijn eigen brandnetelwijn maken. Maar het, ja, het, ik heb het vijf jaar geprobeerd, vond het hartstikke leuk, maar ik ben toch weer teruggegaan Terug naar, de gaan naar de stad. Teruggaan ja. naar de stad. is duidelijk. Gaan wij uh, van Groningen even een uitstapje weer maken naar Friesland? Want je zei het net al, Jansje staat uh, uh, recht achter je. Uh, Jansje, uh, wat ga je nu voor ons spelen? Sunday morning. Sunday morning. Yes. Nou ja, laat me horen. MUZIEK Guess that the winter never quite stops around here When you think it gets warmer, it's kicking back in again The snow and the wind, they covered our floor But the time that we spend underneath it, I lost. And Sunday mornings, fresh orange juice. And Sunday mornings, nothing to do. And Sunday mornings, they never get back the way that they Dankjewel, Jansje Procé en we horen Jolijn prachtig op uh, de piano. Dank jullie wel, dames. Uh, straks en later meer. Ik wil sowieso straks eventjes van jou horen wat jij hebt met, uh, met Melanie Safka, de, de, de, de hippie-zangeres. Daar ben ik wel heel erg geïnteresseerd in, dus dat wil ik straks nog even van je weten. Dus blijf vooral uh, in de buurt. U luistert naar Dit is de Nacht. En uh, tussen uh, drie en uh, uh, vijf, ja, ja, dit zit tijdstippen, daar raak ik altijd een beetje van in de war, hoor. Um, praten we over Groningen. Er gaat niets boven Groningen. Waren het niet dat Groningen op dit moment toch wel behoorlijk in uh, nieuws is. En ook wel allerlei uh, problemen uh, lijken te zijn in Groningen. Um, hier in de studio ben ik gelukkig niet alleen. Jaap en Arno zijn uh, uh, uh, aan mijn zijde. Heren, er komen wat um, uh, vragen ook per mail binnen. Er is een luisteraar die wil weten of, of in Groningen wat gedaan wordt met kennis uit Japan wat aardbevingen betreft. Weet jullie daar iets van? Ik heb geen enkel idee. Nou ja, ik heb er wel eens iets over gehoord. Eh, namelijk, waar het om gaat... is de, de voorspelbaarheid van aardbevingen. Um, oh, ja. eh, maar um, kijk, de, de grootste voorspelling van aardbevingen... is dat als je te veel morrelt in de grond... <laughs> eh, dat er dan heel dat snel er iets, kan iets gaan begint gebeuren. te rommelen daar ja. beneden. Ja. Um, kijk, en... en ook op dit punt geldt, vind ik... dat je niet al te zeer moet kijken naar de hele grote technologische oplossingen... die of onbereikbaar blijven of die niks kunnen betekenen... voor de problemen van vandaag en de perspectieven van morgen. Ja. En dan kan het best interessant zijn... kijk, in Japan hebben ze de aardbevingen ook niet kunnen voorkomen. Nee. Met al hun technologische kennis en weet ik wat allemaal niet meer. Dus... dus Laten we het daar niet over hebben. Waar we het over moeten hebben, vind ik althans... is van hoe voorkomen we dat we van kwaad tot erger komen in mm. Groningen? En hoe kunnen we de schade die we inmiddels hebben opgedaan... hoe kunnen we die zo goed mogelijk verhelpen? En hoe kunnen we elkaar, en daar geef ik Max van den Berg ook gelijk in... Ik steun wat dat betreft ook de positie van Arno. Die zegt, Max doet zijn best. Die zijn echt dikke He? maten aan het worden nee, nee, vanaf. Nee, nee, ik zie ja, dat die nee. gebeuren. Ik, ik heb ook niet voor niks een jaar in Groningen gestudeerd. Dus Kei. ik ben helemaal, helemaal hey. beïnvloed door Groningen. Vriendschappen worden hier ja, gesmeden. Ja, ja, ja. nee, die bestaan al in onze genen. Um, niet voor niks dat Max van den Berg zegt. van uh, Wat we hier aan moeten overhouden. Is een provincie. Uh, die echt leeft van de duurzaamheid. He? Dus eigenlijk. Eh, moeten we nu eh, eh, afscheid gaan nemen hè, van het verder leeghalen van die aarde. Hmm. Eh, en het verder spekken in feite van eh, de, de, de begrotingstekorten afdekken eh, van Den Haag. Eh, we moeten eh, naar een nieuwe, duurzame toekomst eh, voor de provincie Groningen. En die moet in mijn ogen beginnen daar waar bewoners gezamenlijk kleine... Initiatieven kunnen nemen die voor de bewoners heel grote betekenis kunnen gaan krijgen? Toch nog een andere. Ik vrees toch nog een technische vraag van de een, van een luisteraar die binnenkomt. Uh, hoe zit het met, en daar heb ik ook wel eens over gehoord, uh, de, de mogelijkheid om water in, in ontstaande gasholtes uh, uh, te laten lopen. Om deze op te vullen. En dus verdere verschuiving van grond en aarde te kunnen voorkomen. Zijn daar, zijn daar plannen voor? Nou ja, kijk, er zijn ook plannen om uh, atoomafval uh, in die, in die holtes te stoppen. Ja, dat klink, ik... klinkt net iets minder ja, gezond dan water. Ja, ja. Maar goed, uh, ja, misschien, misschien uh, gaat het erom dat je een soort tegendruk uh, organiseert. Uh, um, maar goed, uh, ja. Uh, laat ik zeggen, het is, het is, het is, niet, het is niet mijn stil. Ik heb daar niet echt verstand van. Ik ook niet over, sorry. Ik is, en ik uh, al helemaal. jij ook niet? Dan, dan, dan de technische vragen uh, <gif> willen we dan bij deze... laten we even naast ons. Maar wilt u meepraten over Groningen? Dat kan vannacht. Uh, heeft u misschien een vraag aan Arno of aan Jaap? Uh, stel deze vooral. U kunt bellen met het gratis Radio 1-nummer. Dat is 0800-1121. Of stuur een mailtje, zoals uh, zojuist ook gebeurde... naar nacht.eo.nl. Of uh, twitter met ons mee. Hashtag dit is de nacht. Gaan we even een prachtige plaat draaien van James Taylor. How sweet it is to be loved by you. How sweet it is to be loved by you How sweet it is to be loved by you I needed the shelter of someone's arm There you were I needed someone to understand my ups and downs Thank you, baby. Yes, I do. Baby. Oh, yes, how sweet it is to be loved by you It's just like sugar sometimes Thank yeah, you, baby. Sweet it is to be loved by you, James Taylor. U luistert naar Dit is de Nacht op Radio 1. En we hebben het over Groningen. Dit naar aanleiding van nou ja, de grote problemen die zich voordoen in Groningen: aardbevingen. Verlies van banen, leegstand. Hoe moet dat nou verder met Groningen? Wilt u meepraten? Dat kan. Sterker nog, graag. U kunt bellen met 0800-1121. Dat is 0800-1121. Heeft u ideeën hoe het verder moet met Groningen? Bel dan eventjes.